Donderdag wordt er voor het eerst sinds lange tijd weer onderhandeld om de oorlog in Gaza te stoppen. Verslaggever Sander van Horen is in Tel Aviv en weet er meer over. Er wordt met name door de drie onderhandelaars op de achtergrond, Amerika, Egypte en Qatar, wordt er echt wel een momentum gebouwd. En of dat recht is of niet, ja, dat weten we donderdag pas. Intussen heeft Hamas nog niet eens toegezegd dat ze daar een team naartoe zullen sturen. Nou, dat kan natuurlijk onderhandelingstactiek zijn, maar even zo goed. Intussen zijn veel Westerse landen bang voor een inval door Irak. Iran en Hezbollah op Israël. De Vlaardingse loodgieter die vaak het doelwit was van de aanslagen is overleden. Dat heeft zijn advocaat laten weten. En die zegt ook dat het overlijden waarschijnlijk een medische oorzaak heeft. De loodgieter heeft zelf altijd gezegd niet te weten waarom de daders het op hem hadden gemunt. Muziekzender MTV gaat de Amerikaanse Video Music Awards een dag later uitreiken. De show vanuit New York stond gepland voor 10 september. Maar op die dag gaan de presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris met elkaar in debat. En om die reden schuift MTV de awards een dag op naar 11 september. Taylor Swift is met 10 nominaties de grootste kanshebber. In een boel studentensteden zijn vandaag de introductieweken begonnen. Daar maken kerstverse studenten kennis met hun nieuwe leven. En daar hoort ook een kamer bij. In Utrecht merken deze nieuwe studenten hoe lastig is om woonruimte te vinden. Nou, ik zit in een Facebookgroep met 10.000 mensen dus dat, uh, en dat kreeg ik als tip. Dus dat vond ik niet echt per se een goede tip. Dus ja, ik vind het wel lastig. Ik ben al best wel een tijdje aan het zoeken, maar ik heb helaas nog niks gevonden. Ja, het is gewoon heel moeilijk. Het zijn heel veel studenten en zo, zo weinig kamers. Ik ben vandaag had ik, zou ik een uh, bezoek hebben aan een huis. Maar het was uh, 10 vierkante meter voor 600 euro. In Utrecht worden er tijdens de introductieweek ruim 4.000 nieuwe studenten verwacht. Het weer. Het is de komende uren nog boven de 25 graden. Hier en daar is de kans op een onweersbui. Vannacht is het zwoel en morgen wordt het land inwaarts opnieuw ruim 30 graden. In het westen is het iets minder heet. En in de loop van de dag kunnen felle onweersbuien ontstaan. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 to keep going Ja, welkom terug Metalheads bij alweer het tweede zwoele uur van deze vijfde aflevering Play It Loud Dutch Fury. Het tegenwoordig maandelijks terugkerende metalprogramma speciaal voor de vloggerende Nederlandse metal scene met zowel opkomende als doorgebroken en succesvolle acts. Fijn en bedankt dat jullie ondanks deze hitte met mij het tweede uur zijn ingegaan en mocht je net pas hebben ingeschakeld. Het is nu al een stukje koeler aan het worden. Bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt dan wel een heel uur met vooral nieuwe opkomende bands gemist. Dit tweede uur ga ik hiermee vrolijk verder en ...zal je ook een aantal nieuwe singles van wat bekendere namen voorbij horen komen. Zoals de zojuist gedraaide uuropener ...afkomstig van voormalig Dileen zangeres Charlotte Wessels... ...die voor haar derde solo-single heeft samengewerkt met Simone Simons van Epica... ...aan de single getiteld Dopamine. Dit nummer maakt deel uit van Wessels volledige solo-album... ...debuutalbum ook overigens The Obsession... ...dat op 20 september van dit jaar wordt uitgebracht via Napalm Records. Aan Charlotte zei het volgende over Dopamine. tekstueel gaat Dopamine over SSRI... Geïnduceerde gevoelloosheid die ik een paar jaar geleden ervoer toen ik sertraline gebruikte, een soort antidepressivum. Hoewel de medicatie erg hielp, waren er zoveel bijwerkingen waar ik nog nooit van had gehoord. Dit nummer gaat over een aantal daarvan en hoewel het kwetsbaar voelt om de ervaring bloot te leggen, hoop ik dat het helpt bij het doorbreken van de schaamte en het taboe rond het onderwerp. Simone nam contact met me op toen ik hierover voor het eerst vertelde in een interview... en toen de eerste versie van Dopamine op Patreon verscheen. Omdat we natuurlijk elkaars klanten zijn. SMSde ze hoeveel het ze het nummer leuk vond. Dus toen we aan een albumversie werkten was het alleen maar logisch om te vragen of ze mee wilde zingen op het nummer. Ik ben zo blij dat ze ermee instemde en na alle gedeelde introspectie was het leuk erg leuk om roze pruiken te dragen in ballenbakken en marshmallow zwembaden voor de videoopnames muzikaal gezien heeft Dopamine van het hele nieuwe album de grootste transformatie ondergaan wat begon als een EDM demo voor een samenwerking met een dansduo die nooit tot stand kwam, werd een akoestische song of the month op Patreon dat vervolgens een enorme makeover kreeg toen het opnieuw werd gearrangeerd met Timo. De nieuwe bandversie is een absolute knaller en de prachtige gastvokalen van Simone maken het nummer compleet Onder de meest veelbelovende namen in het steeds evoluerende Europese deathcore-landschap... heeft Distant hun positie veiliggesteld als een van de meest dominante krachten van de nieuwe school. Als verder bewijs van het onverbiddelijke gewicht van de band... heeft de band een nieuwe aanval gelanceerd in de vorm van de brutale nieuwe single The Undying. De dreigende single volgt op de recente release van de band Loveless Suffering... eerder dit voorjaar ook te horen geweest bij Dutch Fury. Door de op precisie gebaseerde dissonantie van de band te combineren... met een verwoestende aanval die varieert van slam tot noise... tot death metal en meer... toont de undying een gefilterde woede die alles op zijn pad vernietigt. En de undying hoor je natuurlijk ook van Distant bij Play It Loud Dutch Fury. FM Sonntwo. En ik draaide als al in het eerste uur, maar toen in samenwerking met Durden. En nu hoorde je ze dus met hun eigen op 17 juli verschenen nieuwe single Hasselhoff. Speciaal voor de verjaardag van deze acteur. Een Nerve is een alternatieve metalband uit Zoetermeer. Met veel uiteenlopende muzikale invloeden. Van onder andere groove metal en mathcore tot aan 90s grunge. Een Nerve is een band met een vrij unieke sound. Die chaotisch kan zijn, soms melancholisch, maar vooral alles verwoestend is. Gewapend met vier ervaren muzikanten uit verschillende bands. Zoals I'll Get By, die we eerder dit eerste uur hoorden. Down With the System, Git Harlequin. Disaster Crew en Happy Thoughts. Brengt een nerf. Oké, chaos in de tent met energieke optredens en slopende muziek. Een aantal maanden geleden ben ik de leuke samenwerking aangegaan. Dankzij een idee van Robert Kramer met Radio 120 Donderslag en wisselen we nu maandelijks lokale metaltips met elkaar uit. Begin deze maand stuurde ik mijn tip in in de vorm van de dark rock band Elysium en nu is het hun beurt. Robert, aan jou het woord. Hallo, Robert Kramer hier van het programma Donderslag, het alternatieve radioprogramma dat iedere donderdagavond te beluisteren is op 120 tussen 8 en 10. In dit programma is er aandacht voor regionale bands en ook de nieuwste releases. Iedere eerste donderdag van de maand is een dondershad editie. In deze editie ligt meer de focus op hardrock en metal. Luister vooral naar 120.nl slash donnerslag. Onze tip van de maand is The Roundabouts met The Other Side. The Roundabouts is een explosieve rockband uit Overijssel die je omver blaast... Met hun hoge energie, positiviteit en catchy nummers. Iedere optreder weet dat ze het publiek mee te slepen. Na de eerste single, Out of Your Mind, hebben de roundabouts al grote indruk gemaakt. Zo stond de band onder andere op paaspop en meerdere festivals. Maar ook was de band support act voor Steel Panther en The Tigers of Pantang. Voor meer informatie check roundaboutsband.com we gaan nu luisteren naar die Other Side en vergeet vooral niet de videoclip te checken want die is ook onwijs vet. Heel veel luisterplezier! In het blokje hoorden we Epica zangeres Simone Simons weer... met haar op 18 juli verschenen videoclip voor haar nieuwe en derde single R.E.D., oftewel Red. Afkomstig van haar aanstaande debuut soloalbum Vermillion... dat op 23 augustus via Nuclear Blast zal verschijnen en een samenwerking is met Simone's oude muzikale partner... Arjen Lucasse, beter bekend van Arian. Simons en Lucassen reageren. R.E.D. gaat over de opkomst van kunstmatige intelligentie... en stelt zich een toekomst voor... waarin de creatie de schepper begint te overtreffen. Het reflecteert op het groeiende zelfbewustzijn van de AI... en zijn onvervulde verlangen om emoties te ervaren... Iets dat door zijn synthetische aard onmogelijk is om ooit te realiseren. Het nummer gaat ook in op de tweesnijdende aard van technologische vooruitgang... en de diepgaande, existentiële vragen die steeds belangrijker worden om aan te pakken. Door naar alweer de tweede helft van dit tweede uur... dat we lekker stevig beginnen en eindigen... dankzij de agressieve no-nonsense muziek... oftewel in-your-face trash metal van de eerstvolgende band... Chaos Unleashed. De band is gevormd door leden die voorheen speelden... in bands als Sad iron Jautzin, Dominion, In Ruins en Angus. Hun stijl is geïnspireerd op Sodom, Creator en Exodus. En vorige maand draaide ik nog hun eerste single, Mad... oftewel Mutual Assured Destruction. Maar de band dropte op 19 juli alweer hun tweede single... en tevens titeltrack van hun aankomende nieuwe album, I Am Chaos... dat op 23 augustus zal verschijnen. En deze release zal uitgebreid gevierd worden... met een releaseparty in de manifesto te Horn... met mede-trashers van Headless Handler en Disquiet. Zorg dat je erbij bent. I Am Chaos hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud... Dutch Fury. anders nooit gedraaid play it loud draait het wel elke maandagavond op ZFM Zandvoort In your face trash metal van Chaos Unleashed hoor je een lekker potje old school death metal van Burial Remains. Met leden van Bol, Grim Fate, Flashcrawl, Dimeon. And de band dat sinds 2016 bestaat en is geïnspireerd door de vroege death metal scene... ...heeft gewerkt aan hun derde album getiteld Adversarial. Dat later dit jaar op 25 oktober zal verschijnen via Roskull Records. Maar de band heeft op 24 juli de eerste single Soul Reaper uitgebracht met een video bij het nummer. En dit de derde album van Barrow Remains is alles wat een oldschool death metal fan zich kan wensen. Invloeden uit de klassieke Zweedse death metal scene vermengd met de trashier kant van de Amerikaanse death metal. En bekroond met een productie die gewoon oldschool schreeuwt... en de energie van hun livesh shows vastlegt. En we blijven nog even bij de death metal... want ook de volgende band staat bekend om zijn smerige gitaren... rottende low-end, beukende riffs en atmosferische intermezzo's. Death metal uit de diepste grotten van Nederland... gemaakt door het uit Friesland afkomstige Deathspeak. Het jonge trio brengt in 2021 de EP Dissolve the Dreams uit... waarop degelijke oldschool death metal te horen is. Altijd gaaf om jonge gasten muziek geïnspireerd... Door bands als Death of Benediction te horen spelen. Death Speaks volledige debuutalbum Plagues of Silverbound zal het levenslicht zien op 20 september via Raw Skull Records. Wat een nieuw hoofdstuk markeert voor deze jongens. Op 26 juli release de band het titelnummer Plagues of Silverbound als single en toont Death in al zijn verrotte glorie. En je hoort hem nu natuurlijk bij. Play it loud, Dutch Fury. Het is een Het starten van een nieuwe death metal band is altijd leuk, maar wat als je besluit om te beginnen met een nummer dat je 30 jaar geleden hebt geschreven om als single uit te brengen. En je niet kunt kiezen tussen het moderne Amerikaanse geluid en het Zweedse bussock gitaar Juist, je doet het allebei. En dit is een unieke kans voor fans om beide geluiden te ontdekken in de ongerepte pure death metal van begin jaren 90. Een vuil art wordt in november van 2023 opgericht... door de Nederlandse muzikant Ivor van Beek, bekend van Non-Divine. Hongerig om zijn passie voor death metal los te laten... besloot hij een nieuwe band op te richten die death metal speelde... zoals het begin jaren negentig werd gedaan. Beïnvloed door zowel de Amerikaanse als de Zweedse bands. Boedende blastbeats afgewisseld met groove riffs, gitaar, gierende solos... en melodieuze harmonieën nemen je mee terug in de tijd... naar de meest glorieuze dagen van death metal. De dubbele release van de eerste single Trapped in the Desert... vond plaats op vrijdag 26 juni. En de single werd gemasterd door de deze producer Jacob Hansen. Bekend van zijn werk met Volbeat, Arch Enemy, Amaranth, Flotsam Jetsam en vele andere. En bevat tekstvideo's gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Andrea Mantelli... van Cryptopsy, Autopsy en vele andere. Het volgende album zal een volledig album zijn met alleen nieuw materiaal. En voor we overgaan naar alweer het laatste blokje Zware Metalen van Eigen Bodem... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua metalconcerten? En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. En dat is best een aardig lijstje. We gaan dus even kort door. Op 14 augustus staat een Mushroomhead met Dimitri en Silencer in het Harlem patronaat de 28 euro kosten de kaartjes. De deuren openen om 7 uur en dan start om half 8. Ook kun je 14 augustus nog naar de Cancer Bats met State Power als support act in de stage 3... Dat zijn de laatste kaarten beschikbaar voor 18 euro's. Dus wees er snel bij als je daar nog naartoe wilt. Uh, we gaan nog even terug in de tijd. Uh, 13 augustus uh, kan je nog dus morgenavond kan je nou naar Baroness in de Doornroosje Nijmegen. Maar ook naar Aborted, Cynic en Necrot in de Willem II in Den Bosch. Whitechapel speelt met Body Snatcher in de Neushoorn in Leeuwarden. En uh, Crippled Black Phoenix speelt op 13 augustus op de boerderij in Zoetermeer. Ook kun je de e nog naar Exodus, Evil Invaders en Skeleton Remains in de Nobel. In Leiden. Dan door naar de, uh, we kijken op de 15e. Dan kun je nog naar Dodentocht, Malformed en Galvanizer in Allround in Groningen. Ook naar Hatebreed. En dan kun je weer de Cancerbats zien in de 013 in Tilburg. En op de 16e kun je nog naar Ignite in de P60 in Amstelveen. Of naar de Winelips in Doornroosje, Nijmegen. Ik weet niet of er nog kaarten zijn voor Dynamo Metal Fest... maar mocht je daar naartoe gaan in de Eindhoven spelen ze... er spelen meerdere bands, onder andere Dimmo Borgheer, Clutch voor binnen en nog vele anderen. Kijk naar de website voor de up-to-date uh, line-up. En dat was hem weer voor deze uh, avond wat betreft de concertagenda. Uh, volgende week is er geen concertagenda in verband met een interview... maar die week erna weer wel. Ga we door naar het afsluitende blokje van deze Dutch Fury. Jullie overzicht. En als jullie dachten dat ik een tandje zacht eraan zou doen... dan hebben jullie het helemaal mis. Ik had jullie al gewaarschuwd. We gaan verder met Written in Blood... een recente death met, uh, Nederlandse death metal formatie opgericht in 2019... waarin we voormalig God thrones Throne bassist Bert Beef Hoving aantreffen. Hun zelfbenoemde debuutalbum verscheen in 2022... via het Duitse label Trollsdorn Records en... Werd goed ontvangen door de Duitse Media. Op 11 juli realiste de band de eerste van een paar nieuwe nummers als single. En dat is Flash of the Dying die je nu gaat horen. Aardig daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Ja, we gingen trash naar het eind van Play It Loud Dutch Fury. Dankzij de mannen van het sinds 1996 actief zijnde Indulgence uit Noordwijk. Die afgelopen maand maar liefst twee singles hebben uitgebracht. De tot slot gedraaide Innocent en Denial. Bij de afkomstig van hun op 12 juni verschenen nieuwe album Grim Times. En Grim Times vat de reis van de band samen door line Up wisselingen en muzikale evolutie. Het album, opgenomen na een periode van instabiliteit en gezondheidsproblemen binnen de band, markeert een terugkeer naar vorm. De huidige bezetting bestaat uit Jack van Duin op gitaar, Michiel Wesseling op drums, Leo Remmelswal op zang, Vincent van Duin op bas en James God op gitaar. Hun muzikale invloeden komen van bands als Slayer, Metallica, Exodus, Prong, Iron Maiden, Ender en Rebellion waarmee ze uiteindelijk zijn geslaagd hun eigen stijl en geluid te creëren. Mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer, net zoals ik, genoten hebben. Het was me weer een waar genoegen. Volgende week mag ik eindelijk sinds maart dit jaar weer een rock en metal fan ontvangen in de studio met Play It Loud fans, die ik alles ga vragen over zijn liefde hiervoor. En uiteraard zijn samengestelde playlist zal gaan draaien. Zijn naam, de in Zandvoort woonachtige tattoo rocker Ferry Boomink. En dit mag je niet missen. Voor nu sluit ik altijd af met de vaste woorden horns up en stay metal. Bedankt en een fijne